Jeroen van Kam met het VNOS journaal De deal die de Nederlandse virus heeft gesloten met Starbucks is illegaal. Dat concludeert de Europese Commissie op basis van onderzoek... ...meldt de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Volgens de Duitse krant blijkt er ook uit dat belastingafspraken van Fiat in Luxemburg... ontoelaatbaar zijn. Of dat ook geldt voor afspraken die Apple en Amazon maakten... ...met de Ierse en Luxemburgse Belastingdienst wordt nog onderzocht. Waarschijnlijk moeten de bedrijven de te weinig betaalde belasting alsnog betalen. Een man die woensdag werd opgepakt op het station in Venlo... blijkt geen mensomsmokkelaar te zijn, maar een hulpverlener. Hij en zijn gezin eisen nu schadevergoeding, schrijft 1 Limburg. De man uit Utrecht was in Venlo om vluchtelingen op te halen... onder andere een ziek jongetje van 9 jaar... maar werd opgepakt en in de cel gezet. Het OM gaat een Haagse agent vervolgen omdat hij een man heeft neergeschoten. In oktober vorig jaar weigerde een Roemeen mee te werken aan de verkeerscontrole. Hij sloeg op de vlucht en zou een stopteken hebben genegeerd. Hij zou ook zijn ingereden op bikers van de politie. De motoragent die achter de verdachte aanging schoot hem uiteindelijk in zijn rug. De Roemeen raakte daarbij zwaar gewond. Het kabinet vindt het onacceptabel dat politici bedreigd worden vanwege de komst van asielzoekerscentra. Minister Plasterk, die verantwoordelijk is voor het lokale bestuur, zegt dat van alle bedreigingen aangifte is gedaan en dat het OM bij het bedreigen van politici hogere straffen kan eisen. De Eerste en Tweede Kamer hebben in de Ridderzaal 200 jaar staten-generaal gevierd. Tijdens een bijzondere verenigde vergadering werd in aanwezigheid van koning Willem-Alexander gesproken over de betekenis van beide kamers voor de democratie. Vroeger, nu en in de toekomst. Vandaag is het precies 200 jaar geleden dat de Eerste en de Tweede Kamer voor het eerst samen vergaderden.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 Je krijgt de files in de Randstad die meer dan 10 minuten verdraging opleveren. Dat is op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Gooimeer en de afrit Bunschoten 13 kilometer. De A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 9. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat bij Delft een vrachtwagen met pech die blokkeert een rijstrook en dat veroorzaakt 4 kilometer file. A15 Europoort-Gorkum tussen de knooppunten Vaanplein en Ridderkerk, 4 kilometer. A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Houten, 11 ook op de 27 tussen Nieuwegein en Noorderloos. 10 kilometer. A28 Utrecht-Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort. Vathorst 11 kilometer. En de andere kant op van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst. 9 kilometer door een ongeluk. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook voorlopig. En je kunt dus maar beter omrijden via Apeldoorn. Over de A50 en de A1. Op de N44 van Wassenaar naar Den Haag. Staat bij Wassenaar 2 kilometer. En op de N471 Pijnakkerrot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 Welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown hier op uh, ZFM Zandvoort. En we zijn begonnen met de nummer 13 uh, van uh, deze week: Jazz in Hold My Hand. Hey, even een kort overzicht uh, voor, je, voor de platen die we gemist hebben. Um, ja, vanaf 21 tot en met uh, 11, uh, denk ik dan zoiets. Op 21 vonden we Omi met uh, Hullo op. Op 20, Maroon 5, The Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker. En op 19, Van Bunny Lewis met Bill. Op 18 staat uh, Klingander met uh, Reva Restart the Game. Op 17 dan Martin Solveig samen met Sam White met Plus One. En op 16 Martin Garrix en Asher met uh, Don't Look Down. Op 15 dan David Couetta samen met Emily Sunday What I Did for Love. En op 14 Major Lazer DJ Snake featuring me met uh, Lean On. Uh, op 13 hoorde je uh, uh, Jordan Netjes Glyn met uh, Hold My Hand. En op 12 uh, staat uh, Martin Solveig. ...samen met GPA Intoxicated. De Euro Breakdown op Vrede. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En op 11 vinden we R-City. ...tell me honestly, would you still love me the same... ...if I showed you my flaws, if I couldn't be strong...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 en uh, is blijven zitten Calvin Harris en de Disciples met uh, How Deep Is Your Love en op nummer 8 uh, vinden we een plaat uh, die pas uh, vier weken erin staat. Hij is uh, vijf platen tegen Oliver Helden, samen met uh, Sean Frank en Delaney Jane met uh, Shades of Grey op nummer 8 dus deze week uh, in de Euro Breakdown hier op uh, CFM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 It's too dark, it's too loud in the city. Ну,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 What do you mean? Nummer 7 deze week, Justin Bieber, What Do You Mean? Nou, hij heeft de nummer 1 uh, gezien hoor, een tijdje geleden. Vorige week stond hij wel dan op uh, nummer 3. Deze week dus op uh, 7, in zijn zevende uh, week dat hij uh, in de lijst staat. Daarvoor hoorde je de nummer 8 uh, van deze week, Oliver Helden... ...samen met uh, Sean Frank en Delana Jane, Shays of Grey. Die staat er pas uh, vier weken in. En voordat we naar de nummer 6 gaan, uh, die is uh, blijven zitten deze week... En ook waar ze vier weken erin staat, gaan we eens kijken hoe de andere top 40 eruit ziet. Precies zijn de Nederlandse. Ja, inderdaad de collega's van uh, Radio 513... die presenteren natuurlijk de Nederlandse top 40. En die ga ik in vogelvlucht uh, met je doornemen. Op 40, That's How You Know van Nico en Vince. James Bay met uh, Let It Go staat nog steeds in, maar dan op uh, 39. Skrillex Diplo presenting Jack JQ with uh, Justin Bieber... Where Are You Now op 38. En Let The River In van Dotan op uh, 37. Nieuw binnengekomen deze week in de Nederlandse top 40... is een uh, 36e positie waard voor Animal Lambert met Another Lonely Night... 35 dan Sam Smith, Riding on the Wall. En First Aid Kit met Silver Lining op 34, nieuw binnengekomen deze week. Hey dat is grappig. We zijn ook allebei deze week bij de top 40 van Europa binnengekomen. Kengs dan op 31, nieuw binnengekomen. Uh, op 28 vinden we Omi met uh, Hula Hoop. Avicii Waiting for Love op uh, 26. En Avicii for Better Day vinden we dan op uh, 20. Anouk met uh, Dominique op uh, 19. En, en Lambert met Ghost Town op 18. Dan nou gaan we even naar de top 10 toe van de Nederlandse top 40. Op 10 vinden we Take Your Time van Sam Hunt. Ellie Golding On My Mind op 9 en The Weekend Can Feel My Face op 8. Mr. Polska samen met Ronnie Flex met uh, Niemand op nummer 7. R-City samen met Adam Levine. Locked Away vinden we dan op 6. En op 5 Lost Frequency samen met Janique uh, Divai met Reality. Op 4 Zara Larsen met A Lush Life. En uh, Sigala Easy Love op uh, nummer 3. How deep is your love for Calvin Harris and the Disciples op nummer 2? Ja, en dat kan ook bijna niet meer anders, hè. Um, kon het al weten. Op nummer 1, net zoals vorige week, Justin Bieber met uh, What Do You Mean? De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met de nummer 6 uh, van de Euro Breakdown. De nummer 3 is dat uh, in Nederland, maar de nummer 6 is in Europa. Sigala met Easy Love. Aan de Jackson 5, vroeger. Sigala met uh, Easy Love. Jackson 5 natuurlijk nummer ABC. Hè. Je kent hem uh, nog wel. Van een weer grijs verleden. Nummer 6 dus uh, deze week. Sigala met uh, Easy Love. Hé, hey, um, ik kan nog wat uh, nieuwtjes voor je klaarstaan. Taylor Swift bijvoorbeeld. Want de hele wereld wil nou wel eens weten... over wie die liedjes op haar album 1989 uh, gaan. Maar de schrijfster die zegt helemaal niks. Hè. Taylor Swift heeft uh, geen zin om te onthullen over wie die nummers gaan op haar album. Het zijn echt intense momenten uit je leven, zegt ze, en je zit daar. Je hebt nog steeds een goede relatie met je ex-vriendje... en je wilt ook niet dat hij of zijn familie denkt dat je kogels op hem al vuurt. Dus zeg je, dat ging over het verliezen van een vrienden Meer niet, al dus de deze dame. Nou, ook wil ze niet bevestigen dat Bad Blood zou gaan over Katy Perry... het meest wilde gerucht rond haar album. Ik heb nog nooit iets gezegd, dat ook, maar een vinger zou laten wijzen... ...richting één specifiek persoon. En ik slaap daar rustig bij. Ik wist dat het uh, nummer aan de persoon zou worden toegewezen. Het uh, gemakkelijkste was erbij. Iemand die ik juist niet aan het uh, nummer uh, gekoppeld wilde zien. Het is inderdaad geen nummer over liefdesverdriet, ...maar over het verlies van een vriendschap. Zo vertelt ze met tact aan uh, GQ Magazine. Het feit dat ik uh, nooit bevestig over wie een nummer gaat... ...heeft me in ieder geval no nog nooit het gevoel... Uh, ...dat ik uh, één kaart heb om te spelen... Nou, het zijn er zijn weer een hoop mooie geruchten om het album van Taylor Swift. We zagen Larsen dan zagen Larsen won in 2008 uh, Swedish Got a Talent. En daarna zat ze in een stoel te wachten. In de veronderstelling dat de muziekdeals uh, vanzelf op de deurmat uh, zouden vallen. Nou, forget it. De zangeres herinnert zich nog uh, goed dat ze toen dacht: Mijn, carri mijn carrière is over en uh, niemand wil me. Nou, al snel, al snel werd ze zich uh, meer bewust van haar leeftijd. Want iedereen zei haar dat ze pas 10 uh, jaar was. Nou, sindsdien leidde het naar geweldige dingen. Het platenlabel dat me uiteindelijk tekende kende me van de show, zegt ze... En juist dat was de reden waarom ze uh, me toen niet onder contract namen. Voordat we toen uh, muziek uitbrachten... moesten we beslissen om groot te beginnen in de Verenigde Staten of gewoon in Zweden. We besloten om uh, klein te beginnen, dus gewoon in Zweden. Nou, inmiddels heeft Larsen ook in uh, ons land haar buuthit uh, te pakken. Lars Live uh, stijgt uh, deze week in de Nederlandse top 40 van uh, 6 naar 4. En ook uh, staat Zara uh, Larsen met Lars Live in de Europese top 40 uh, op een uh, mooie 26 e plek. En de opvolger Never Forget You ligt ook alweer klaar. En in Zweden was het meteen raak. Die track schoot in één keer naar nummer één. En ze kon het niet geloven. En ze wist zelfs Justin Bieber te verslaan in Zweden met die track. Benieuwd wanneer die in Europa voorbij komt. Wanneer die in andere landen echt aangeslagen wordt. Nou, blijf dan de komende weken luisteren. En dan zal die vanzelf een keer erin gaan verschijnen. Hey, in de categorie wat de fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand. Want uh, in het verleden werkte Justin Bieber vaak met mensen samen die zelf ook een uh, sterk ego hadden. En dat leverde maar zelden iets op. Nu is het anders, zegt hij. Uh, in de aanloop uh, naar zijn nieuwe album toe. Want voor het album werkte Justin Bieber samen met uh, Jason Boyd. Die al eerder nummers maakte voor... Uh, 1 1 Dat was toch een Nederlandse lachenlijn? Nou ah, ja, het zal wel. Uh, van one One Two En uh, Asjem. Bieber noemt de samenwerking vol van inspiratie. En vond het een uh, prettige samenwerking. Omdat uh, juist hij geen ego heeft. Nou, een samenwerking tussen Bord en Bieber gaat al een tijdje terug. Zo vertelt Bord. Ik maakte verkeerde beslissingen met een minderjarige. Dag Hans. En <laughs> wiet roken en in de problemen komen. Het was echt uh, onacceptabel. En we sloegen ons samen door die tijden. Nou, dat bracht ons uh, dichter bij elkaar dan welke andere artiest en uh, schrijver ooit konden zijn. Purpose, een nieuw album uh, van Justin Bieber, waarop ook zijn uh, nummer 1 hit uh, van Nederland, uh, What Do You Mean, Staat, en oude nummer 1 hit, hit van Europa, oh, dat klinkt het alweer leuk. Hè? Uh, dat album, dat verschijnt uh, 13 november samen met het album van uh, One Direction. En ik ben benieuwd uh, hoe zich uh, dat gaat uh, uitpakken. Um, 13 november uh, zit er alweer bijna aan te komen En 13 november is er dan nog een hele andere uh, speciale dag Maar daar later uh, die dag zelf waarschijnlijk wel uh, meer over Want het is wel, uh, op een vrijdag, dus uh, dat komt goed uit Eerst gaan we naar de nummer 5 van deze week van Europa Alvera Soler met El Mismo Sol Vorige week stond deze nog op een, uh, wat was dat ook alweer? 1e plek, ja Vier weken lang uh, pas in de lijst, vorige week op uh, nummer 11. En dit is dan ook de hoogste positie ooit voor deze Alvaro Soler met El Mismo Sol. Een mooie vijfde plek uh, voor uh, deze buitenlandse artiest. Wat is het eigenlijk? Italië, geloof ik. Ja. De Euro Breakdown. Snel door met uh, nummer 4, de oude Disney Ser Demi Lovato. Blijven zitten deze week in de vijftiende uh, week met uh, Cool voor de Summer op nummer 4. for the summer <laughs> <laughs> Cool voor de Summer, op een vierde plek deze week in de Euro Breakdown. Ook een mooie plek waar Demius is blijven zitten. 15 weken lang staat ze er al in. En dit is de positie ooit. Wie weet gaat ze volgende week nog uit de top 3 in kruipen. Ik zou het niet durven zeggen. We gaan het meemaken. Hey, uh, Meghan Trainor dan. Meghan Trainor, nee, Megan Trainer dan. Megan Trainer, nee, die staat niet in de lijst. Nee, niet schrikken. Nee, de uh, All About the Bass zangeres, kennen we dan natuurlijk het meeste van. Hij heeft nog geregeld moeite met haar lichaam. Dat begon al op school, waar Megan Trainer zich niet lekker voelde tussen haar klasgenoten. Ik heb spijt van uh, vele momenten dat ik die gedachten in mijn hoofd had. Ik groeide op als een uh, dik meisje. Ik praat er niet over, ook niet met mijn ouders. Had ik toen maar geweten hoe schattig ik was. Want dan was ik uh, vast een stuk vrolijker geweest. Zo vertelde ze tegen de Huffington Post. Nou, het is niet alleen iets wat uh, makkelijk uit haar gedachten verdwijnt. Ik worstel iedere dag uh, met het vertrouwen in mijn lichaam. Maar dat heeft iedereen, zegt ze. En het gaat steeds beter nu ik uh, blijf groeien in mijn loopbaan. Nou, iedereen worstelt uh, wel ergens bij. En het is belangrijk om je te omringen met de liefde en steun van familie en vrienden. Geduld hebben. Alles wordt beter naarmate de tijd voordert al dus Meghan Trainor. Nou, ze is weer uh, bezig nadat ze vorige maand uh, werd geopereerd aan haar stembanden. Tijdens een gesprek met uh, Ellen DeGeneres vertelde ze bezig te zijn met een uh, nieuw album. Een nieuw nummer dat ik vorige week uh, maakte heette uh, Lead On Me liet ze weten aan dus uh, Ellen DeGeneres. Nou, ik ben benieuwd uh, wanneer dat album uitkomt, dat nummer. We gaan het meemaken. In de categorie, uh, we hadden net al een uh, klein uh, plukje ervan, Wat de fuck is er nou weer met uh, Justin Bieber aan de hand? Hebben we hier nog een uh, what the fuck wat is met uh, Justin Bieber aan de hand. Want met alle successen van Justin Bieber lijkt zijn uh, slechte verleden snel uitgewist te worden. Maar afgelopen dinsdag moest Canadezen zangers zich uh, wederom melden bij de rechtbank. Bieber werd veroordeeld uh, tot een taakstraf van vijf uh, dagen voor het gooien van eieren naar zijn buren. Ook moest hij toen een bedrag van bijna 70.000 euro betalen als boete. Na het thuisbezoek bezoek uh, kreeg Justin Bieber een uh, goede beoordeling uh, voor zijn werkzaamheden. Hij was de afgelopen tijd werkzaam in een jongerencentrum waar hij muren witperfde. Nou, op opnames die TMZ in handen heeft gekregen, is te horen dat hij luistert naar zijn eigen nummers. Twee nieuwe nummers die nog niet wereldkundig zijn gemaakt. En ook rolde hij de muren op de klanken van JC's Hard Knock Live. Ah, Justin Bieber had woensdag nog wel een kleine verrassing voor de believers. Komende vrijdag verschijnt er uh, namelijk een uh, remix van What Do You Mean. Met daarop ook uh, vokalen van uh, niemand minder dan Ariana Grande. Ik ben benieuwd. Ik heb hem nog niet gehoord. Hij is straks uh, de top drie uh, van uh, deze week. Ik ben benieuwd uh, hoe die eruit ziet. Nou, ik kan het uh, verklappen. Ik weet het al. Maar uh, eerst nog een uh, klein berichtje over uh, Little Mix. De meiden van Little Mix uh, namelijk, die houden wel van een dolletje. Ze waren te gast bij de Australische zender Kiss 1065. En namen het presentatieteam even flink in de maling. Het derde album van Little Mix, Get Weird, verschijnt op uh, 6 november. Precies een week voordat uh, One Direction en Justin Bieber hun nieuwe albums vrijgeven. Toen Jade uh, werd gevraagd naar haar mening over die release die ze weten helemaal klaar te zijn. Met dat Justin Bieber gedoe. Ook de andere dames mopperden. We krijgen nooit vragen over Justin. En het is een beetje een gevoelig onderwerp voor Jade. Nou, toen die Kaal vroeg wat de relatie dan was tussen Jade en Justin... was het gesprek alweer voorbij. We willen praten over onze nieuwe single, onze muziek. We krijgen steeds vragen over Justin Bieber. Wat wil je daarmee? Vragen ze zich af. Nou, na een korte blik richting het management werd besloten het gesprek te beëindigen. De dames stonden op en vertrokken. De presentatoren bleven met verbazing achter en wisten helemaal niets over de situatie tussen die twee. En dat doen we, de, doen we dan nu maar een reclameonderbreking. Zo werd het even snel afgekapt. Na een paar minuten kregen de dames, kwamen de dames terug de studio in en lieten weten dat ze, in, dat ze de club heerlijk in de maling hadden genomen ja nou, er staat een klein uh, filmpje van uh, online op uh, YouTube. Uh, zoek hem gewoon op, uh, dan kan je het uh, helemaal meemaken. hey uh, de top drie van deze week van de Euro Breakdown die zit eraan te komen, maar eerst even een kleine terugblik... hoe de top drie van uh, vorige week eruit zag. You... Nummer 3. Op vrijdag, oh, niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week op 3 dus uh, Justin Bieber op nummer 2 Nicky Jam en op nummer 1 Charlie Putt. Maar deze week op nummer 3 is uh, Nicky Jam samen met Enrique Iglesias uh, met uh, El Pardon, Dime si es verdad, me dijeron que te está casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mi fue dura. Sana, je te jenken a de luna, en yo no niet hoe ik het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 De vijfde plek. Deze week dus de mooie, prachtige plaats van de een na beste in hun handen. Dus de nummer 2. Ondertussen alweer elf weken lang in de lijst. hey de nummer 1 van deze week, die zie ja, staat acht weken lang in de lijst. Ja, zo heet hij inderdaad. Charlie Putt en Meghan Trainor.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 Zit hier. De koning van de brugjes en uh, die zal dan zeggen uh, is Marvin Gaye. Marvin Gaye heet het nummer uh, op nummer 1 deze week, gezongen door uh, Charlie Pat en uh, Megan Trainor Acht weken in de lijst, vorige week ook uh, Heerlijk op nummer 1. Benieuwd hoe die uh, volgende week eruit ziet. Schakel gewoon weer volgende week in uh, tussen 3 en 5 op de vrijdagmiddag naar de Eurobreakdown hier op CFM uh, Zandvoort. En uh, dan uh, zal ik het doen. En anders gewoon lekker op zaterdag uh, tussen uh, wat is het? 7 en 9, uh, geloof ik. Dan uh, word ik herhaald. 25e jagers aflevering 42 van vrijdag, 16 oktober 2015, zit er al weer op. Deze week hadden we 11 stijgen, 14 zitten blijven, 12 dames. 3 nieuwe binnenkomers. Mika, First Aid Kit en Eden Lambert verwelkomen we in de lijst. En we zeggen dag tegen Madkan, David Guetta en Avrojack. Volgende week, zoals ik al zei, tussen 3 en 5 ben ik er weer met de Your Breakdown, de top 40 van Europa. Ik zeg bedankt voor het luisteren... en straks veel plezier met het eerst volgende programma. En ja, moet ik nog meer zeggen. Doei! Uh, Stadler? Ja, yeah, wat? Is dat het? It? Ja, het yes, is over. Hoe vond je het? Ik weet het niet. Ik through het hele ding. Nou, je hebt niet veel